acht uur, dan net wel met het NOS-journaal.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 Toch werd er in Berlijn met veel belangstelling uitgekeken naar het resultaat in Hamburg, omdat er dit jaar nog zes deelstaatverkiezingen volgen. In Marokko zijn de meeste betogingen tegen de regering vreedzaam verlopen. In Rabat eisten duizenden demonstranten politieke hervormingen en een einde aan de armoede in het land. De Marokkaanse koning zou die hervormingen in gang moeten zetten. Aan de betoging deden islamitische groepen, vrouwenbewegingen en mensenrechtenorganisaties mee. Ook in Casablanca en andere steden gingen mensen vandaag de straat op. In de noordelijke stad El Hosseima kwam het tot gevechten tussen jongeren en de politie. Er zouden drie politieauto's in brand zijn gestoken. De politie pakte een onbekend aantal betogers op.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 Dit is Radio 1. VPRO NTR. Goed avond u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Mijn naam is Pieter van der Wielen. En vandaag hoort u alles over het wonder van supercomputer Watson... waar een gletsjer in de woestijn goed voor is. Of je noorderlicht niet alleen kunt zien, maar ook kunt horen... en hoe de zon met een reusachtige knal wakker werd. Aan tafel in de studio een hoop wetenschappers natuurlijk weer. Hoogleraar kunstmatige intelligentie Jaap van der ik gaan we zo mee praten. Zonnefysicus Frans Snik, welkom. Hey. Waar is de zon eigenlijk? Hoe bedoel je, waar is de zon? Nou, dus nou ik heb hem al in geen, in geen dagen meer aan de hemel gezien, ik. De zon zien, ik. staat achter de wolken maar op aarde, maar, maar de zon is er zeker nog, nog echt wel. Oké, okay, en Erik Hoogendoorn is hier. Hij uh, komt praten over een kunstproject dat hij samen met kunstenaar Ab Verheggen doet. Maar hij is ook uh, ja, voorzitter van de vereniging uh, de Nederlandse, koninklijke Nederlandse vereniging voor koude. Dus dit, dit is uw favoriete tijd van het jaar, lijkt me dan? Uh, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ik hou wel van kou. Je houdt wel van kou. Nou, mooi. Ab Verhegge kunstenaar, houdt ook van kou? Of uh, toch ja, meer ja van warmte? zeker, zeker. Nee, kou. Ko. Uh, je, je bent kunstenaar, je gaat vertellen over je project. Is nou deze radio-uitzending ook deel van het kunstwerk eigenlijk? Ja, kijk, weet je, ons, uh, uh, ons hele project gaat verder dan alleen het kunstwerk. Maar van het project maakt het wel, uh, wel degelijk uh, onderdelen uit, ja gaan we het zo over hebben. Ja, van der Herik, die kondigde ik ook al aan. Hij is uh, computerdeskundige, hoogleraar kunstmatige intelligentie. Met wat voor gevoel zit u hier nu in de studio? Met een, met gevoel... een uh, uitstekend gevoel, kan ik u zeggen. Want wij kunnen weer uh, gewacht maken van onze nieuwe mijlpaal. Ja, Namelijk het... het programma Watson. En als je zeg maar zo'n um, zo, zo citaat kunt hier geven van een uh, resultaat wat uh, voor veel mensen onverwacht was. Dan is dat natuurlijk prachtig. Ja, en dat resultaat is dat, dat die supercomputer Watson het heeft opgenomen... tegen de allerbeste spelers die te vinden waren in het Amerikaanse tv-spel Jeopardy. Laten we even luisteren naar de tune van Jeopardy. Oké, okay, daar gaat hij dan. Dat klinkt al meteen heel spannend. Wat moet je ook weer doen met Jeopardy? Nou, Je moet een uh, vraag bedenken die, waarvan het antwoord gegeven is. Dat betekent dat de, de producers, of in ieder geval de presentator... die leest dus een antwoord op en dan moet jij de vraag bij bedenken. Laat ik een eenvoudig voorbeeld geven. Je kunt ook een klasse nemen van, van vragen. Je kunt zeggen de tweeletterige uh, dieren. Ja, dat is dus een heel eenvoudige klasse. En dan zou het in vertaling kunnen zijn de naam... Van dit dier bestaat uit een knuffel en een kusje onderaan een brief. Maar ben je echt helemaal kwijt? Ja, <laughs> ja dat ja, is ik, uh... een tweeletterig <laughs> dier. En de naam van het dier bestaat uit een knuffel oh. en een kusje aan het eind? Van een brief. Van een brief? Ja. ja. En wat, wat kan dan in. in en dan van, van... moet dus de computer dat begrijpen, dat is een cryptogrammatische op, opmerking ja. eigenlijk. Ja, en een uh, kusje, dat weet u wel, dat hebt u misschien ook wel even geschreven. Dat is een aantal kusjes, zet u dan vaak, want u houdt het niet bijeen. Maar dat is een kruisje. Ja. Ja. Dus dat is een kruisje. Okay. En, en een uh, knuffel, dat is een huk. En een huk is eigenlijk een cirkeltje. Weet je, dan heb je zo, ik doe het niet met de handen, dan kun je zo iemand omarmen. En dan heb je dus, dus een oks. Uh, precies, juist. Yes. En, ja. en dat moet je dan binnen drie seconden hebben, of eigenlijk veel eerder. Dus je dus moet maar, onmiddellijk antwoorden dat. En dan moet je niet zeggen, dan heb je een oks. Dan moet je zeggen, wat is een oks? Okay. En dan is een oks, is dus een knuffel. En een kusje. En wat valt er dan normaal gesproken te, te, te winnen in die, in die quiz? Nou, veel geld. Dus geld. je kunt het ook inzetten. Je kunt ze inzetten op 800 dollar, op 1000 dollar... op uh, nou ja, 632 dollar, bij wijze van spreken. Dus je kunt, uh, je kunt geld verdienen. En als je een fout antwoord geeft, dan raak je weer geld kwijt. En heeft die supercomputer dan ook toevallig deze week... een heleboel geld mee naar huis gekregen? Of werkt het dan die heeft een niet? miljoen zelf mee naar huis gekregen. En dat mm. is dus aan uh, bedrijf uh, IBM gegeven. Ik weet niet. Ik moet het niet te vaak noemen, dat begrijp je meneer Pumikano. Nee, als je u, als u nou de hele tijd IBM gaat noemen... Dan nee, Mensen dat wij door IBM worden gesponsord. Ja, dat is dus niet het geval. Sterker nog. Nee, IBM dat, heeft hier niks mee te maken. Dat bedrijf dat gaf dus uh, die 1 miljoen aan een uh, liefdadigheidsinstelling. Dat wil zeggen aan de Columbia University Medical Center en aan de University of Maryland School of Medicine. En uh, dat was om verder onderzoek te doen op dit gebied. Want het is natuurlijk niet zo dat alleen maar mensen die die quiz doen, die kunnen gebruik maken van de enorme hoeveelheid kennis. Maar ook. Computerprogramma's kunnen ingezet worden. om chirurgen of medici. van een, heel, een hele hoop kennis te voorzien. Namelijk ook van die idiosyncratische kennis. van die hele bijzondere kennis. die voor ziektebeelden. die bijna nooit voorkomen. Ja. die je dan toch. zeg maar direct kunnen vinden binnen drie seconden. De naam Watson, waar kwam die vandaan? Die komt van Thomas J. Watson. Dat is de. De stichter van het bedrijf wat we niet meer noemen. Van, van IBM, zullen we maar zeggen. Okay. En dat is, zijn twee Watsons. Je hebt uh, Thomas Watson senior en Thomas Watson junior. Ja, maar en, en senior was van IBM, toch? Be beide, beide. Okay. En het is, een, het is ook een, ik kan u zeggen, dit is een geweldige doorbraak. Al eigenlijk sinds uh, uh, of die Blue dat IBM dit doet. Want deze Watson, die Watson junior bijvoorbeeld, die wilde dat resultaat, die wilde dat onderzoek in de jaren 50 niet doen. Toen hadden ze daar een Alex Bernstein, die mm -hmm. daar ook op computerschakel deed. En toen zei IBM, wij, noemen, wij steunen dat computerschaakonderzoek niet. Want die zagen voor zich in de New York Times grote hoofdletters... van IBM computer loses by king-size blunder. En ze dachten, dat is geen goede reclame. ze waren bang om te verliezen en dat ja. zou dan slechte reclame ja. voor... En uh, nu is er dus een omslag binnen dat bedrijf geweest. dat bedrijf ze zijn nu geweest. winners. Ze weten nu dat wetenschap is voor hen een winning horse. Dat wil zeggen, ze willen dus inzetten op nieuwe ontdekkingen binnen de wetenschap. Maar dit, dit... De, de doorbraak lijkt me zo groot. Omdat een, een computer kan je een hoop dingen bijbrengen. Maar, maar zo'n cryptogram met, met zo'n ja, toch gebrekkige logica van een, een hug en een kiss is een os. Ja. Dat je dat aan een computer kan leren, dat, dat gaat mij echt boven de pet. Dat vind ik bijzonder. Nou, laat ik eerst vragen. waarom, waarom Hele simpele vraag. Waarom kan u het begrijpen? Dat nee, komt omdat u daar kennis van heeft. U, u, u begrijpt, als ik het uitleg, Ja, dat zit zo in elkaar. En dat betekent dus, op een gegeven moment kunt u, als u dat begrijpt... kunt u een hele hoop dingen leren. En dat is ook mooi, dan begrijpt u het in elkaar zit. En als u een beetje creatief bent, dan kunt u op een gegeven moment dingen verzinnen. Ja? Ja. Dat is zo werkt u. Nou is de vraag, waarom zou een computer de eerste fase ook niet kunnen doen? En ook mm -hmm. de, de, de derde fase. Dus hij kan het begrijpen. Ja? Dan kan hij een hele hoop dingen leren. Dan kan hij een hele hoop dingen combineren. Kan hij een hele hoop dingen, zeg maar, opslaan. En bij dat combineren kan hij ook nieuwe afleidingen maken. En tenslotte is hij misschien wel zo creatief dat hij die dingen zelf kan verzinnen. Maar van de computer heb je toch altijd het beeld dat hij... Uh, met alle respect een, een soort autistische neigingen heeft... dat hij dat beeldspraken niet herkent, dat hij humor niet begrijpt... en dat hij allerlei verborgen betekenissen er niet uithaalt. Ja, dat uh, begrijp ik helemaal, dat u dat uh, met alle respect dat beeld heeft. Maar dat beeld gaan we dus wat bijstellen. En mooi. dat kan dus het beste, zoals we dat dan heel mooi noemen, met empirische evidentie. Dat betekent dus je toont gewoon aan dat uw beeld van de computer onjuist is, en dan na verloop van tijd dan ziet u in ja, ja, ik moet toch anders over die computer gaan denken. Dat gebeurde dus in 1997 ook toen voor een hele hoop mensen het een verrassing was dat die Blue van wereldkampioen Kasparov van wat het schaken betrof. Want mensen dachten tot op dat moment altijd dat is eigenlijk onmogelijk. Schaken, dat is, daar heb je intuïtie voor nodig. Intuïtie die valt niet te programmeren. Dus computers kunnen nooit zo sterk spelen als grootmeesters. Dat blijkt het geval te zijn. En sterker nog, als je nu zeg maar een eenvoudige PC neemt... of een eenvoudig microcomputerje neemt... daar hebben we vijf programma's ter wereld rondlopen... die allemaal sterker zijn dan de wereldkampioen. Wat is het geheim van Watson? Wat is, wat is de truc die zo goed gewerkt heeft? Ja, dat is heel goed. Het eerste is natuurlijk het geheim van Watson... is het opslaan van kennis en dan zeg maar dat heel snel uh, beschikbaar maken. Maar het tweede punt is ook dat hij aan al die kenniswaarden uh, uh, toekent... statistische waarden statistische berekeningen maakt... en dat hij dus zo gauw die een woord krijgt... dat hij dus allereerst dat woord kan distribueren over meer dan 2800 uh, processoren... die dus allemaal een taakje krijgen om te gaan zoeken in hun domein... of zij de betekenis van een bepaald woord kunnen vinden... en daar ook een bepaalde percentage aan geven... dan kun je dat verzamelen... en dan kun je dus vervolgens berekenen... Uh, wat de rangorde is. Dus het geheime is eigenlijk ranking. Tot nu toe was het zo dat wij... Uh, in de kunstmatige integratie veel aan klassificatie deden. Klassificatie is een van de belangrijkste dingen. Maar nu zeggen wij, we gaan ranken. En dat doen we met statistische methoden. En door dat ranken kunnen we op een gegeven moment zeggen... Welk uh, welke betekenis bovenaan staat. Uh, dat zag je ook in het programma. De eerste drie die werden gegeven... dan kon je dus meelezen en dan kon je de eerste drie kon je zien. En dan zou je zeggen, nou zegt hij dus de eerste nee. Dan was het nog zo, dan werd er een threshold... een drempelwaarde ingesteld. En de zekerheid voor het eerste antwoord... moest boven die drempelwaarde zijn, anders noemde hij het niet. Want ik vertelde u al, dat als je het verkeerde antwoord geeft... dan raak je geld kwijt. En dat wil Watson ook niet. Ondanks dat Watson dan dat geld zelf niet mag houden. Dus ophouden. hij snapt het spel ook, maar... maar... Hij is is dat gewoon het is een kwestie? Doet een computer dan ooit iets dat je er niet in hebt gestopt? Heeft het ooit een soort intelligente meerwaarde boven alle kennis die je er gewoon als programmeur in hebt zitten typen? Ja, de combinatie alleen al. En uh, kijk, laat ik even u het eerst terugnemen naar, uh, naar dat schaken. Uh, daarvoor zond hij toch ook allerlei zetten en allerlei strategieën die het nog nooit door een mens bedacht waren. Het denken van mensen en het denken van computers is totaal anders. Dus doet die computer ooit iets wat de mensen niet eerst Ja, dat doet hij. Dat doet hij voortdurend. Kijk, het is zo, laat ik het anders zeggen. Een computer kan leren. Een computer kan leren van data. Dus als je hem data geeft, dan kan hij, zoals dat heet, unsupervised... dus zonder dat u daar toezicht op houdt... kan hij afleiden wat de relatie is tussen een aantal data-elementen. En die kan hij dan om het toch nog even terug te komen, kan die in een bepaalde klasse zetten. Maar zou een computer dan ook tot creativiteit in staat kunnen zijn? We hebben hier een kunstenaar aan tafel... Die, die heeft af en toe goddelijke vonken van inspiratie. Zomaar uit het niets lijkt het, maar toch zijn ze er. Zou een computer dat ook kunnen hebben? Ja, ik moet u zeggen, dat is een oude discussie. Creativiteit is wat de wetenschap betreft... wel een belangrijk onderdeel om één idee te hebben. Maar verder is creativiteit... Niet zeg maar iets wat heel hoog aangeslagen wordt. Want kijkt u ook maar in uzelf, rondom uzelf. De meest creatieve mensen, dan moet je er maar een paar van in je omgeving hebben. Ja? En die paar, dus die paar onderdelen. die kan een computer gemakkelijk leveren. En kan, daar zijn verschillende technieken voor. Dus de antwoord daarop is een volmondig ja. Wat veel moeilijker is, is kan de computer, en daar wilt u misschien naartoe. ook onbewuste kennis aanboren. Kan een computer uh, onderbewuste kennis. Op de een of wat, uh, wat bedoelt u precies met, uh, met uh, onbewust en onderbewust? Nou, dat je het wel weet, maar dat je niet direct de regels hebt... om toegankelijkheid te banen tot die kennis die ergens in jouw geheugen opgeslagen is. En als het onderbewust is, dan weet je het wel. En dan, uh, dan kun je daar... Uh, Mogelijkheden vinden. Maar zegt u daarmee dat een, dat een computer al een bewustzijn heeft? Überhaupt nee, als er sprake is van onbewust of onderbewust? Nee, dat zeg ik nog niet. Allereerst zeg ik nog niet dat de computer. Ik zeg dat is een van de problemen. Laat ik u toch even naar een klein voorbeeldje van die match van Watson er geven. Je zag op een gegeven moment, als je die match gevolgd heeft. dat um, uh, Ken Jenkins. dat hij drukte en toen moest hij het antwoord geven. En dat zei hij heel langzaam. Dat betekende, hij drukte binnen die drie seconden... om, om toch Watson, sneller te zijn dan Watson. Maar het antwoord had hij tot op dat moment nog niet. Maar hij wist dat hij het wist. Ja, ja, ja. En dat moest hij dus toen nog, terwijl hij dus die zin formuleerde... moest hij dat antwoord en, nog naar boven halen. Dat zijn van die quizdeelnemertrucjes. Ja, trucjes. precies. En dat is een truc die wat ze nog niet heeft. Ja, dus nee. wat ze niet. Weet het antwoord dan en dan pas drukken. Maar u bent blij. U zit hier in een, een licht euforische stemming. Want de computer heeft weer een grote victorie behaald. En dat kunt u op, wel zeggen, ja. Op ons mensen. Wat is dan uiteindelijk de missie... Van u als hoogleraar kunstmatige intelligentie, wat is de missie van de Herik? Dat missie... de computer uiteindelijk alles kan? Uh, nou, laten we zeggen, uh, dat de missie, dat is nog iets de visie. Voordat ik een missie ga. De visie is inderdaad dat de computer uiteindelijk alles kan. Ja. Dus dat betekent, we hebben daar ook mee bezig gehouden. Eerst kon die schaken, kan die schilderijen herkennen, kan die uh, reports schrijven op het gebied van auditors, kan die uh, artsen ondersteunen op het gebied van euthanasie... Kan die, uh, uh, laten we zeggen, ik had een promovendus... Die deed een onderzoek op het gebied van Intimate Relationship with Artificial Partners. Dus dat kan, kan een. Precies, en nu kunnen zich ook afvragen, omdat uh, zo in alle serieusheid toch even op tafel te leggen: kan een computer geloven? En als je dus daar goed over na gaat denken, dan betekent het dus dat je moet afvragen, wat betekent eigenlijk het concept geloven? Wat is in essentie geloven? Ja, want je kunt de computer wel leren om niet te drinken... en om geen varkensvlees te eten... maar heb je daarmee een goede moslim gemaakt? Precies, en je kunt de computer dus leren bidden... je kunt de computer leren preken... je kunt de computer leren zingen... Je kunt de Wat kun je de computer bijbelen? niet leren? Wat, wat kunt u absoluut nooit aan een computer leren? Nou, eigenlijk zou ik daar geen antwoord op weten. Alles kan. In principe denk ik dat er niet iets is wat zonder meer uh, uitgesloten is om uh, door een computer uh, uh, tot zich genomen te maar worden. Maar dan kennis. wordt de computer uiteindelijk net zo onbetrouwbaar als de mens, want dan is die verliefd. Kijk, dat is een heel ander punt. De vraag is: alles wat je in goede zin doet, dat kan natuurlijk eigenlijk ook in verkeerde zin. Dat betekent dat een computer natuurlijk ook, laten we zo zeggen, uh, crimineel gedrag kan vertonen. En dat is natuurlijk wel een punt wat we ons moeten realiseren. Want als wij op het ogenblik zeggen van het gaat allemaal heel goed met die computer... en wij hebben allemaal hele mooie dingen die die computer doen. Een enkele zegt natuurlijk ons spel het schaken dat wordt bedorven. En anderen zeggen ik heb zoveel jaren lang heb ik naar, die, naar die quiz gekeken vanaf 1964... en dat kan nu niet meer. Die meneer Jensen die zei dat was wel heel mooi, ik zeg het even in vertaling... bij zijn laatste antwoord ik verwelkom onze nieuwe leiders, de computers... Onze nieuwe heersers, zei hij zelfs. Ja, ik verwelkom onze nieuwe heersers, nou, Kom, kom, Eén spelletje Jepper, die hebben nog geen nieuwe heerser. Ja, van den Hierik, hartelijk dank. We gaan zo meteen praten over gletsjers in de woestijn. Maar eerst even dit. Wetenschap in één minuut. Wij uh, zoeken dus naar resten van versteende dieren. En soms vind je ze zelf, maar vaak moet je het ook van anderen horen... En daar had ik dus ook altijd een stuk versteend een kaakbeen met tanden erin. En dat had ik in, in mijn zak zitten om aan voorbijgangers te laten zien. Nou, dat leidt soms tot rare verwikkelingen. Want ik heb dat ook wel eens in Griekenland op Creta gedaan. En dat was op een hoogvlakte en daar waren een paar oudere vrouwen... Die bij een geitenhoede. En ik liet dat bot zien. Nou, die vrouw die keek mij verbijsterd aan. En op het laatste toen uh, ging er een soort licht op bij een van die vrouwen. En die greep in haar mond en haalde toen haar kunstgebied tevoorschijn. En uh, vroeg of ik dat misschien zocht. Ja, ik was natuurlijk veel moeite om niet in een verschrikkelijk gelach uit te barsten. Want ja, die kunstgebied van die eindige mevrouw, dat zocht ik helemaal niet. Ik wou opgedoekt tanden en kiezen. U hoorde paleontoloog Bert Boekschoot in een aflevering van de rubriek Wetenschap... in één minuut, dit keer gemaakt door Frederik Melman. Gaan we praten over gletsjers in de woestijn. Ab Verhegge zit hier in de studio, hij is een beeldhouwer, kunstenaar... bijt zich vast in het nieuwe project. En ook meegekomen is Erik Hoogendoorn, hij is... Uh, de technische man van het project. Ja, Leg je eerst even heel in het kort uit hoe u in alles naam op het idee bent gekomen om een gletsjer in de woestijn aan te gaan leggen? Nou, ik reis al uh, jarenlang door het Arktisch gebied. Ik uh, maak daar uh, films en uh, thuis maak <coughs> met thema Arctic uh, maak ook uh, beeldhoopprojecten. En ik zie het in die relatief korte tijd enorm veranderen. Uh, de veranderingen gaan zo snel dat de cultuur ze amper kan bijbenen. Uh, als kunstenaar wilde ik daar wat mee doen. Daar heb ik dus goed over nagedacht. En ik denk, nou, wat je dus ziet... dat er een enorme relatie is tussen uh, klimaat en cultuur. Dan heb ik voor mezelf de stelling ontwikkeld... climate change is culture change. Als het klimaat verandert, moet de cultuur ook veranderen. Dat als uitgangspunt genomen heb ik... Uh, afgelopen maart twee hele grote beeldtouwwerken. op een, uh, een ijsgolf gezet. vlakbij de Noordpool. En die beelden. die konden op dat moment niet meer anticiperen. op waar de reis naartoe ging. De natuur was oppermachtig. Dus wat gebeurt er? De, we hebben met dat project laten zien dat. Uh, uh, dat de cultuur, uh, de natuur niet de baas was. Maar dat zagen we ook om ons heen. De veranderingen gaan zo snel dat de culturele impact in Groenland enorm is. Mensen kunnen zich nog amper bewegen over het ijs. Noem maar op. En jij wilde als kunstenaar daarop reflecteren. Dus bijvoorbeeld met zo'n beeld dat uiteindelijk vanwege het smelten van de ijsrots in het water verdwijnt. Ja. En uh, uh, het volgende project is dan ook logisch een, een gletsjer in de woestijn. Uh, ja. En uh, uh, klinkt, uh, klinkt onlogisch, maar... Uh, wat mij opvalt is dat de discussie voornamelijk gaat over... naming, blaming, shaming. En ik denk, uh, als je gewoon nadenkt... nou kijk, één ding is helemaal zeker. De, de, de, het klimaat zal altijd veranderen. En waarom passen we ons niet aan die verandering aan? Uh, als ik kijk hoe snel het gegaan is in de Arctic... en hoe snel het hier eventueel ook zou kunnen gaan... denk we moeten nu gewoon maatregelen nemen. Zijn die negatief? Dan zeg ik, nou... Uh, dat hoeft niet. Uh, uh, de, de, wij ervaren een verandering, ervaren we bijna vanzelfsprekend als negatief. Maar ik denk dat, dat we net op een positieve manier de veranderingen moeten gaan gebruiken. Om überhaupt die snelheid aan te kunnen pakken. Ja, want, want stel dat het zou lukken, een gletsjer in de woestijn. Dat is natuurlijk hartstikke handig, want als je dan daar langskomt... Uh, op je kameel of wat dan ook, dan kun je van die gletsjer gewoon een bakje water... Ja, Tappen. wat wij willen laten zien, dus, uh, uh, dat we willen een we willen inspirerend project maken. We willen laten zien met de, dat, dat je met de huidige stand van de techniek en de wetenschap... dat je heel veel dingen kan realiseren. Ja, dat, dat zeg je nou zo makkelijk, maar die wetenschap moest er nog bijkomen... in de vorm van Erik Hogendoorn, koude deskundige, cool technicus, hoe noem je het zelf eigenlijk... Ja, een koude technicus. Koude technicus. Toen, toen je dit plan voor het eerst hoorde als koude technicus, dacht je toen van: mijn hemel, wat heb ik aan, aan mijn broek hangen? Of, of zag je meteen de uitdaging? Uh, ja, je denkt, je denkt in eerste instantie: uh, wat, wat is die van plan? En je, je krijgt dan een, een, een eerste beeld: van nou, ik wil, ik wil, iets, ik wil ijs maken in de woestijn. Uh, dan ga je daar eens over nadenken. Dan denk je van: ja, het kan wel. Het is niet makkelijk, maar het zou wel kunnen. En uh, je, gaat dan wat, je gaat dan in gesprek en je vraagt me wat, wat is het concept dan? Wat zit erachter? Hoe, hoe denk je dat dan te gaan realiseren? En uh, je gaat er een beetje aan rekenen. En zo zijn we nu uh, een aantal stapjes dichterbij gekomen... dat we zeggen van ja, het, het, het klonk heel wild, het leek heel moeilijk... het is nog steeds niet makkelijk, maar uh, het, kan. het kan, het is mogelijk... Jullie zijn uh, al druk bezig. Jullie zijn aan het knutselen. De afgelopen weken zijn jullie bezig geweest met een nieuw model... voor de sculptuur die het ijs dan uiteindelijk zou moeten gaan uh, worden. Verslaggever Gerda Bosman kwam op bezoek... terwijl je aan het knutselen was aan de keukentafel van ingenieur Jan Alkemade. Ik wil er natuurlijk ook iets, iets moois van maken... hier een beetje begonnen. Toen ben ik gaan kijken naar fractals, dus dat zijn repetities uit de natuur, ijskristallen, noem uh, op. Het begint met een idee en daartussen zijn geen obstakels. Dat kan niet. Je kunt geen obstakels hebben. Dus je moet ook wennen aan, uh, aan de manier van praten. Je mag tegen Abi niet zeggen: dat is een probleem. De benadering is: het kan. En dan blijkt dat je ook enorm ver kan komen. Ik ben, ik ben altijd projectmanager geweest, dus ik ben altijd op het doel gericht. Het einddoel was altijd al gedefinieerd. Dat gaan we doen, dat gaan we maken, op tekening, en dan zo snel mogelijk erheen. En dat moet ik afleren, of dat leer ik af, dat de doelstelling is, moet je anders definiëren. Mm -hmm. ja. En toen kwam op een gegeven moment het watermolecuul. Dus dat is een, een O-atoom met twee H-atomen. Die pakken samen en dan krijg je water. Dat ik denk, als nou, we dan toch een project maken met water en ijs, wat is dan mooier om die moleculenvormen over te nemen? Uh, maar je kunt het ook, als je er anders naar kijkt en het anders beleeft en niet die H2O uh, herkent, dan kun je het ook zien als een bladerdak. Mm -hmm. En uh, als je het van nog een grotere afstand... of misschien van een zekere hoogte bekijkt... Uh, misschien vanaf een berg of vanuit een vliegtuig... dan kun je dat misschien wel beleven als, als wollig. We zijn er nog niet helemaal uit over de, de grootte... maar zoals we nu denken, mm -hmm. ja, vandaag denken... kijken we aan tegen iets van ongeveer acht meter. Dat is dus ja. een flinke beuk. Dat is een heel groot ding, ja. ja. ja. Dat is een heel groot ding. Uh, misschien nog hoger, omdat het dan heel een uh, ja, soort, soort kathedraal wordt. Mm -hmm. Dat, dat moeten we nog over nadenken. <lacht> dit is het centrum van onze activiteiten. Oké. Okay, ja, groter is het. Een denk, echt maar... een mooi hobbyschild. <lacht> ja, ja, ja, maar uh, hier hebben we heel wat Heel veel uh, gereedschap. Uh, ja. En. Uh, ja, dit uh, Grondstoffen. Dit, uh, ik heb, ja, we wonen hier nu bijna. Supergips. Alweer, alweer tien jaar. Piepschuim en bollen. En de bedoeling is dus dat we de bolletjes, de gaten maken in die bolletjes, zodat we de zaak aan elkaar kunnen rijgen. Kebab zo, hè? Oh, oh. Ja, zodat er een verband in komt. Ik wacht er niet uitgebroken. Ja, we dan gaat vaak. Nou. Zie je, Jan, die is net een uh, meester. <lacht> dus wil je wel geloven dat we er eentje met het hoge boord? Die we niet hadden moeten doorboren. Hebben we nog een bal over Ab? Ab, je hebt een bal verprest. Mag ik wel even... Ik meld me nu mee Ik heb nee. die bal mee. Nee. Mag ik ga even de gluiden. Ik wil maar af. Weet je, hoe kan je er nu vanuit gaan als je zoiets ziet? Weet je, een stokje, twee van die buisjes, een soort uvotje met twee bolletjes. Dat dit nu een, een, een, een soort van een ijsmachine wordt in een woestijn. Als je dan... Gaat, je, als je dan het hele verhaal hoort, dan zeg je: Goh, dat, uh, dat is gewoon goed goede dag, dat kan. Die, die, er zijn heel veel mensen in de wereld die hebben nog nooit ijs gezien. En, uh, of, of, of gevoeld. Mm -hmm. Sterker, dus ik denk dat, ook al ken je ijs, en je loopt dus aan, uh, door die bloedwitte van die, bijvoorbeeld de Sahara, mm -hmm dan kom je weer bij die sculptuur aan en dan, dan kom je in die echte koelte. Het is gewoon een, een, een soort van een sensatie. Wat is dit? Wat, wat is dit? En dan kom je eraan en dan zie je ook nog dat ijs is. Wow. Verslaggever Gerda Bosman was dat op bezoek bij kunstenaar Abverheg en ingenieur Jan Alkemade, Erik Hoogendoorn, de technische man van het project, de koeltechnicus... Cool hoe kan dat midden in de woestijn een ijsmachine bouwen? U zei eerder, het is technisch mogelijk. Hoe? Uh, nou, je kan gebruik maken van verschillende technieken om, om, om koud te maken. Maar heb je niet ontzettend veel energie nodig? Vreet het geen batterijen? Uh, ja, nou dat is dus een van de, van de, van de zaken waar, waar we in moeten gaan duiken. Kijk, je hebt in de woestijn natuurlijk wel heel veel zon. Dus je hebt enorm veel zonne-energie. En uh, de uitdaging is nu om te kijken: van hoe kunnen we die. Uh, uh, die machine voorzien van energie van de zon. Zij dus zeggen van ja, ik zet er een paar zonnepanelen op en, en het werkt. Uh, maar het moet wel allemaal in de sculptuur passen. Uh, en dan is er ook nog uh, het fenomeen dat in de woestijn overdag warm is en 's nachts koud is. We hebben nog te maken met, met weersinvloeden van de vochtigheid, wind. Uh, en misschien moeten we wel kijken of we in de sculptuur energie kunnen opslaan. Elektrische energie, uh, warmte, koude. En dat zijn de zaken waar we nu naar aan het kijken zijn. En dan van. moet je natuurlijk om ijs te maken nog, nog water hebben. Wat ook niet heel veel toorkomt. je moet ook inderdaad water uh, hebben. En dat moet ook uit de lucht komen. Dus Hoe ga je zijn... dat doen? Nou, daar zijn we nu dus nog overal nadenken van. Oh, okay. hoe, uh, wat is de beste manier om het water uit de lucht te halen? Zijn we, uh, nogmaals, er zijn voor koude opwekking, voor energieopwekking, zijn er verschillende technieken. Uh, en waar we nu naar moeten gaan kijken, is van wat is voor dit doel de beste techniek? Wat heeft het, best, het, het hoogste rendement? Welk inzicht heb je al? Welke, welke kleine doorbraak heb je al meegemaakt? Nou, we hebben uh, in zoverre een doorbraak meegemaakt... dat we in eerste instantie uh, uh, dachten we dat we behoorlijk wat problemen zouden krijgen met ruimte. Uh, uh, maar uh, zoals het concept van Abte nu uitziet... zien we dat er wel ruimte is voor, voor uh, ja, al die zaken die ik net noemde. Een soort dus niet te graal, groot. Opslag. Sorry? Het wordt niet te groot al met al, de, de, de hele constructie. Uh, nou ja, de constructie is, is wel groot... maar uh, biedt mogelijkheden om al die technieken die we nodig hebben... in te kunnen huisvesten. Ja, waar moet het ding eigenlijk komen, Ab? <coughs> nou, ik, ben, uh, ik werk ook samen met dit project met uh, UNESCO-IAE. En uh, we gaan over een tijdje gaan we met, uh, met alle partijen aan de tafel zitten. En ik denk dat we dan een besluit gaan nemen... Maar in ieder geval in een heel droog gebied. En uh, een van de opties is bijvoorbeeld Ethiopië. Daar zit een groot kantoor van, uh, van UNESCO. Dus dat was een. Uh, dat zou, wat mij betreft, een, een hele mooie locatie zijn. Maar uh, dat is nog niet uh, definitief ingevuld. Hoe zijn de reacties van, van de zijde van autoriteiten? Of heb je die nog niet gesproken? Die hebben we nog helemaal niet benaderd. Die. Uh, uh, vanuit de kant van, uh, van uh, de Verenigde Naties Water is er een enorm positief animo. Want, uh, nou, jij, dat, dat heb je vast binnen. Ja, zeker. Dus uh, we doen ook mee aan de Wereldwaterdag. En uh, ja, we zijn mooi op de site. Dus ik heb zoiets van, nou, uh, uh, laat me beginnen. Laat, ja. laat het me starten, ik kan niet meer wachten. Ja, en, en als het er dan is, wat is dan precies de bedoeling? Mensen kunnen er dan ook op bezoek of komt er een, een filmpje op internet of uh, blijft het ding ook staan of moet het gewoon een jaartje duren? Nou, de hele structuur die is dus uh, afbreekbaar. En uh, de zonnepanelen die hebben we in modules hebben we die ontworpen. Dus we kunnen op meerdere locaties in de wereld dit, uh, dit project bouwen. Een idee is om het af te breken en ergens anders weer op te bouwen. En stel dat we dan meer zonne-energie nodig hebben dan plakken we er gewoon weer een module aan. Zonder dat de, de, de vorm van het beeld verstoord wordt. En hoe ziet het ding eruit, die gletsjer, echt als een, als een gletsjer? Hoe moet ik me voorstellen? Ja, we hebben uh, allerlei uh, mogelijkheden hebben wij besproken vorige week. Uh, samen met, uh, met Frank van der Heijden en Jan Alkemaarden. En ja, de laatste was een hele goeie. En dat was dat we bijvoorbeeld water laten sprenkelen... over een uh, koelapparaat... En op een gegeven moment dan krijg je weer een enorme uh, massa ijs... die voor weer naar beneden schuift. En dan krijg je dus echt het effect. Nou, het lijkt me een ontzettend mooi uh, plan. Af hecht, dankjewel. En Erik Hoogendoorn, succes als je straks als liefhebber van de koude woestijnen moet... Om, uh, om de opening mee te maken. Je, ja. <laughs> gaan we verder met uh, Frans Snik, want we gaan het hebben over de zon. U bent zonnefysicus, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Ja, de, de, Ze zeggen altijd, altijd is er de zon. Maar afgelopen week was er toch heel veel te doen over ons uh, goede oude zonnetje. Een aantal jaar geleden, nog niet eens zo heel lang geleden, had iedereen het erover. Het is zo rustig, de zon is zo weinig actief. Maar afgelopen maandag kwam er verandering in. Wat is er toen gebeurd? Nou, we kunnen wel zeggen dat de zon nu echt definitief wakker is geworden. We dachten inderdaad de afgelopen vijf jaar dat de zon in slaap was gevallen. Er was heel weinig activiteit. En activiteit moeten we dus denken aan zonnevlammen. Dus gigantische ontploffingen op het oppervlak van de zon. En dan hebben we het over miljoenen atoombommen tegelijk. Zoveel kracht. En ook zonnestormen. Dat zijn gigantische wolken van geladen en radioactieve deeltjes... die dan uitgestoten worden door de zon. Nou, die hebben we dus vijf jaar lang niet gezien. En afgelopen maandag is de eerste echt goede zonnevlammen... en flinke zonnestorm weer ontstaan. Kant opgekomen. Totaal onverwacht? Uh, nee, niet, niet onverwacht. Want, want die, die, die zonnevlammen en zonnestormen worden weer gemaakt door zonnevlekken. Uh, dat zijn dus donkere vlekken die je kan zien op het oppervlak van de zon. En die waren dus de afgelopen vijf jaar ook geheel afwezig. En ongeveer een jaar geleden kwamen er weer meer zonnevlekken. En grotere zonnevlekken en complexere zonnevlekken. En dan kun je er inderdaad donder op zeggen dat, dat dit weer gaat gebeuren. En dat, dat is dus ook zo geweest. Maar wanneer precies, dat, dat konden we niet voorspellen. Wat mij dan zo verbaast is dat, dat je, ja, die zon nu hangt er toch al een poosje. En wij mensen bestuderen hem ook al een poosje. Dat er dan toch een soort milde paniek uit kan breken onder wetenschappers. Van goh, wat is de zon stil? Inmiddels zou je toch denken dat we wel weten dat het dan wel weer een tijd van activiteit komt. Um, nou ja, goed, we, we weten dat die, die activiteit van de zon... dus de hoeveelheid zonnevlekken... die, uh, die is onderhevig aan een cyclus van 11 jaar. Dus af en toe heb je heel veel zonnevlekken... en heel veel zonnevlammen en af en toe heel weinig. En dat ging de afgelopen 200 jaar eigenlijk gewoon... met die, met die cyclus omhoog en omlaag. En daar konden we de klok op gelijkstellen. Uh, tot vijf jaar geleden. Dat hij ineens in een minimum van, van activiteit schoot. En, en daarin leek te blijven. Dus wij, en, wij dachten dat we een soort patroon... een soort ritme hadden ontdekt, En dat bleek niet te werken. En da, daar zat op een gegeven moment een in En dat het dus niemand voorspelt. Dat betekent dus ook gewoon dat we niet begrijpen wat die zon allemaal doet. Is het, is het dan niet, niet, niet gek om, om het aan de zon te wijten en niet aan het model? Nou, de zon doet wat die, wat die moet ja, doen. Als de modellen niet kloppen, betekent dat, dat wij nog niet genoeg kennis hebben opgebouwd van, van wat er allemaal gebeurt. Nou, dat wisten we sowieso al. Ik bedoel, ook die, die zonnevlammen... Uh, die kunnen we nog niet voorspellen. En, en uh, dat is wel iets wat we zouden willen doen... want die zonnevlammen die kunnen weer invloed hebben op, op dingen op aarde. Dus we zouden ook een soort weersvoorspelling op de zon willen doen uiteindelijk. Zover zijn we nog niet. Het, het is hetzelfde als het weersvoorspellen op aarde twee eeuwen geleden. Er komt een wolk aan, misschien gaat het wel regenen. Nou, in dit geval komt er een grote groep zonnevlekken aan. Misschien komt er wel een zonnevlam en een zonnestorm. Maar wanneer en of die op de aarde gericht staat, geen idee. Waarom is dat zo moeilijk om dat uh, te voorspellen? Um, omdat de zon gewoon een gigantisch complex ding is. En, en zeker met de, de, de grootste computers die we nu hebben. Misschien moeten we ze maar, uh, maar kopen voor die, ja. uh, die miljoenen euro. Uh, maar goed, zelfs dan hebben we nog niet genoeg rekenkracht... om maar één zo'n zonnevlek in, in detail te modelleren. Uh, we, we hebben er nou eentje die een beetje lijkt op een zonnevlek. Die hebben we in de computer zitten. Maar die lijkt nog in, geen, geen, uh, in de details nog helemaal niet op, op de dingen die we net echt zien op de zon. De zon is eigenlijk nog altijd een mysterieus ding voor ons. Ja, en, en, en dan is het nog de enige ster van de honderden miljarden sterren die we, die we kunnen zien. Het is de enige ster die we in detail kunnen waarnemen. Het is de enige ster waar we dit soort vlekken en vlammen überhaupt kunnen zien. En daar snappen we er nog steeds heel weinig van. Wat voor gevolgen kan zo'n zonnevlam op aarde hebben? De, de, de zonnevlam direct, daar komt heel veel rundgestraling uit. Uh, dat, dat, dat heeft dus ook direct in China een radiocommunicatie platgelegd. Uh, wat nog iets vervelender is, is de storm die er achteraan komt. Dus die röntgenstraling gaat met de, met de snelheid van het licht. Die is er na acht minuten al. Dus daar kun je ook geen, geen maatregelen nemen. Je ziet hem en het is te laat eigenlijk al. Die zonnestorm die doet dus zo'n twee, drie dagen over. Uh, en, en daar hebben we dus drie dagen lang op zitten wachten. We wisten dat hij ongeveer op de aarde gericht was. We wisten dat hij redelijk hevig was. Uh, uiteindelijk heeft hij, is, is hij dus, heeft hij dus de aarde geraakt op, uh, uh, op donderdagnacht. En bleek hij dus al mee te vallen. Maar stel dat een heel heftige zonnestorm storm was geweest. Uh, de heftigste uh, gevolgen die we in de recente tijd hebben meegemaakt... was bijvoorbeeld in 1989 in Canada... toen een, een zonnestorm dus drie dagen lang de stroom uh, eraf heeft gehaald. Dus gewoon alle elektriciteitstransformatorstations... die klapten er één voor één uit. En daar hebben mensen dus gewoon uh, drie dagen lang in het donker gezeten. Ja, maar wij zijn natuurlijk uiteindelijk ook maar een klein uh, blauw bolletje... Uh, dat. De geheel afhankelijk is van de zon. Klopt, maar gelukkig heeft dat kleine bolletje... wel een soort paraplu tegen dit soort zonnestormen. En dat is namelijk weer het magneetveld van de aarde zelf. Uh, in die paraplu zitten twee gaten. Dat is namelijk de Noordpool en de Zuidpool. Dat is waar dat magneetveld uit de aarde steekt. Uh, dus, dus, dus die zonnestorm, die, die geladen deeltjes... die worden dus afgebogen richting de Noord- en de Zuidpool. Dus vandaar dat ook juist landen als Canada en Noord-Noorwegen... Uh, last van dit soort dingen hebben. Er nou zijn er ook klimaatskeptici die zeggen van... el Gore kan de rug op, het zal allemaal wel met die CO2-uitstoot. En een van de argumenten die die mensen dan altijd weten aan te snijden is... Kijk eens naar de zon, daar snappen we toch zo weinig van met die zonnevlammen en zonnevlekken. Zou het niet veel eerder daaraan liggen, die klimaatverandering? Het, het is een valide argument, maar in de wetenschap is niks zwart-wit. Dus de zon is een invloed, net zoals CO2 een invloed is. en, en vulkaanuitbarstingen, en tel het allemaal maar zo op. Uh, het, het probleem is dat we die invloed moeten kwantificeren. En, en, en juist die invloed van de zon. Uh, die kunnen we empirisch kunnen we die ongeveer nalopen... dat dus de zonneactiviteit enige invloed heeft op de temperatuur op aarde. Maar de onderliggende uh, natuurkundige processen... snappen we daar nog helemaal niks van. Maar goed, er zijn wel enige aanwijzingen... dat een verminderde activiteit van de zon... het net iets kouder kan maken op aarde. Bijvoorbeeld uh, de tweede helft van de 17e eeuw... toen de zonnevlekken uh, nog, nog, nog net 50 jaar geleden werden, uh, werden ontdekt door Galilei. Toen zijn al die monniken uh, tekeningen gaan maken van de zon. en Op een gegeven moment waren er 50 jaar lang geen zonnevlekken meer. Nou is het ook de periode die wij kennen als de kleine ijstijd. De vraag is of daar enige correlatie tussen zit. Inderdaad weinig, uh, of enig enig gevolg, oorzaak uh, en gevolg. Dus er zijn minder zonnevlekken, het is net iets kouder op aarde. En al die Nederlandse schilders maken mooie tafereeltjes van, van, van schaatsen. de mensen met mooie warme sjaaltjes, dus aan te en, en zo ook de afgelopen vijf tochten zijn allemaal ge, gereden tijdens een, een, een periode dat er heel weinig zonnevlekken waren op de zon. Ook afgelopen vijf jaar was de zon heel actief... en de afgelopen twee winters waren ineens weer behoorlijk sterk, streng. Uh, net geen Elfstedentocht, want daar kan misschien die CO2 weer tegenin, tegenin gaan werken. Maar uh, het, het, het is verdacht. Maar hoe dat nou precies werkt, uh, dat is nog echt een hele grote openstaande vraag. Hoe die op te lossen, want, want u wilt meer weten over de zon. Dat is het mysterie dat u in uh, dit leven gaat aanpakken. Hoe gaat dat in zijn werk? Want ernaar kijken lijkt me allereerst al heel lastig. Ja, ernaar kijken moet je natuurlijk niet met het blote oog doen. Uh, daar hebben wij allerlei uh, telescopen voor. Uh, zowel op aarde als in de ruimte. En dat zijn dus juist die zonnevlammen en zonnestormen... die je bijvoorbeeld alleen in ultraviolet licht heel goed kan zien. En dat kan vanaf de aarde niet, want er zit een ozonlaag tussen. Dus uh, we hebben een heel mooi arsenaal aan, aan, aan satellieten... die dus de zon constant in de gaten houden. Uh, dat is nuttig, want daarmee kunnen we de zwaarschuwingen uitdoen... zoals die afgelopen maandag is uitgegaan. Maar daar Daarmee hebben we ook een gigantische hoeveelheid data die we kunnen gebruiken om, om dit soort... Dingen beter te begrijpen. Dus dat is, dat is aan de observationele kant. Ook op aarde zijn we bezig met, met, met allerlei uh, nieuwe zonnetelescopen. Uh, groter en groter. Want zelfs op de zon uh, moeten we steeds betere telescopen hebben om, om goed dat licht van die zon uh, uit, uiteen te rafelen, om te, te begrijpen wat, wat, wat achter ligt op die zon. Dat is aan de, aan de waarnemkant, uh, om het echt te begrijpen, moet je dat uiteindelijk die waarnemingen vergelijken met modellen. En voor die modellen hebben we dus computers beter dan Watson nodig. En die hebben jullie ook? Nog niet. Dat is natuurlijk duidelijk. Want ik zit u net te vertellen dat dit een doorbraak is. En dat dat dus de beste machines zijn die er op het ogenblik zijn. Ja, ik dacht de beste machines in het raden van X- en OS. Maar... Nee, want ik vertelde u altijd dat de toepassingsmogelijkheden groot waren. En die willen we dus ook uitbreiden. Uh, en uh, wat hij dus nu net zegt, uh, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, ik kende deze wereld eigenlijk niet. Hoeveel mensen werken er aan, dit pro aan de problematiek waar jij mee bezig bent? Ja, goed, dat, is natuurlijk, uh, dat doen wij in Utrecht uh, iets aan. Maar dat is een, dat is een wereldwijde uh, gemeenschap van, van honderden mensen. En, en uiteindelijk, een computer is een computer. Het ding moet rekenen. En, en op de zon moet het heel veel brute re rekenkracht ja, hebben. Ja. Dus, dus zo'n machine zou ons zeker kunnen helpen. Ja. Maar die komt er ook wel, want het gaat heel hard in, in, in de computertechnologie op dit moment. Klopt, en in Nederland hebben we, hebben we uh, recentelijk uh, een paar supercomputers gekocht. En, en een paar jaar later uh, horen die niet eens meer bij de top 10. Laat staan bij de top 100, zo snel gaat het inderdaad. Ja. En, en uh, en dat is dus ook het leuke aan, aan deze tak van sport. De ontwikkelingen, zowel aan, aan, aan de, de telescopen die we bouwen. en aan de modellen. dus met de computers die er komen. die gaan razendsnel. Dus dit, dit is wel een probleem wat nu echt gigantisch complex is. maar wat wel oplosbaar lijkt. als je dat gewoon extrapoleert naar, naar 10, 20 jaar van nu. Ik zou gewoon wachten. Of, of toch maar onderzoek eh, iemand doen. iemand moet het doen natuurlijk. Okay, en en in de dan de moet je het... daar toch oh. bezig blijven. Eh, je moet nooit wachten, want dan verlies je namelijk de technologie. Die uh, oh, ja, je in handen hebt. Hè? Want, wat, je, wat je niet gebruikt, dat precies, sterft af. Is dat een wet. Ja, ja. uh, Frans Snik, als je, als je de zon vergelijkt met andere sterren, hoe zou je hem dan kwalificeren? Is het dan een, een bijzondere ster of is het juist eigenlijk een vrij duf bolletje? De, de, de, de zon is, is een 13 in een dozijn ster. Uh, en voor ons is hij. Voor sterrenkundigen is hij eigenlijk alleen maar interessant omdat die activiteit erop zit. Uh, dat snappen we dus niks van. Uh, we beginnen nu allerlei andere sterren die. die min of meer lijken op de zon, ook op dit niveau te bestuderen. Het, het blijven nog steeds puntjes, zelfs met onze grootste telescoop. Maar we kunnen wel afleiden dat op andere sterren ook sterrenvlekken zijn, zoals zonnevlekken en, en ontploffingen en stormen die eraf komen. Sommige lijken op die van de zon, daar kunnen we van leren. Sommige lijken helemaal niet op die van de zon, daar kunnen we ook van leren. Dus, dus we kunnen nu echt vergelijkende zonnefysica doen met, met al die andere miljarden sterren die we ook waarnemen, s'nachts dan. Ja, dan was er in de afgelopen week nog iets aan de hand naar aanleiding van die zonnevlam. namelijk dat Nederland in de ban was van het noorderlicht. Maandag die zonnevlam, heel heftig. En dan zou het poollicht, zeiden sommigen, in Nederland te zien zijn. Nou, mensen speciaal ervoor uit bed gekomen. Helemaal uh, voor niks. Maar op de Lofoten in het noorden van Noorwegen... is het noorderlicht natuurlijk wel regelmatig te bewonderen. De Nederlander Rob Stammes bouwde daarom vier jaar geleden... al een voormalig buurthuis om tot een poollichtcentrum. Hij geeft daar lezingen, hij doet er onderzoek. En bijzonder is hij geïnteresseerd in het geluid van het noorderlicht. Onze verslaggever Corlijn de Groot zocht hem op. Rob... Volgens mij is jouw grootste droom om het geluid van Noordlicht een keer op te kunnen nemen. Dat is mijn grote droom inderdaad. Om als eerste op het juiste moment op een afgelegen plek een audioopname te maken van het geluid van Noordlicht. Als je nu hier zo naar het oosten kijkt, ja. dan zie je daar in de berg een soort dalvorm... En dat is voor mij de meest ideale plek om onder winterse omstandigheden, maar je kan er alleen maar op sneeuwschoenen komen, om daar s'avonds of s'nachts heen te gaan en uh, te kijken en te luisteren naar Noorderlicht. Ik dacht ook dat je altijd naar het noorden moest kijken om Noorderlicht te kunnen zien, maar we kijken nu echt alle kanten op, hè? Ja, het, noord, het Noorderlicht, het gebied is nu in feite zo sterk dat het uh, soms over ons heen gaat. En uh, verrassend genoeg moeten we dan naar het zuiden kijken om Noorderlicht te zien. Maar kijk, daar komt weer een nieuw boogje. Meestal ontstaat er dan weer in het noorden. En dan gaat zo'n gebied weer over je heen. En dan komt er weer een nieuw gebied in het noorden wat over je heen trekt. Het zijn echt een soort bewegende, gordijnachtige structuren. Waarvan de onderkant nu waarschijnlijk op een 80 kilometer hoogte zit. En ik denk de bovenkant op, op een 150. Jullie zitten hier al een aantal jaar en uh, je hebt waarschijnlijk echt al uren en uren aan Noorderlicht gezien. En toch zie ik jou even enthousiast naar buiten rennen als er weer uh, mooi Noorderlicht te zien is als uh, de gasten hier. Is dat iets wat no nooit gaat vervelen? Weet je wel, die fascinatie voor natuurverschijnselen. En het is hetzelfde als met een regenboog. Ik heb in mijn leven ongelooflijk veel regenbogen gezien. En iedere keer als er een boog is, ren ik nog steeds enthousiast naar buiten. En een regenboog is tamelijk saai ten opzichte van het verschijnsel Noorderlicht. Dus ik denk dat ik de rest van mijn leven... zeker voor Noorderlicht naar buiten blijf rennen. Kan je eigenlijk Noorderlicht horen? Nou, in principe is het niet mogelijk. Omdat ja, Noorderlicht kan geen geluid eh, veroorzaken. En als het zo zou zijn dan kan het niet tegelijkertijd. Omdat noordlicht, als het op een minimale hoogte van 80 kilometer zit... dat bereikt ons zichtbaar met de snelheid van het licht. Dus dat is direct. Geluidsgolven gaan maar met een snelheid van 300 meter per seconde. Dus er zou een ongelooflijk tijdsverschil moeten zitten... tussen dat wat je met je ogen ziet... en dat wat je mogelijk met je oren zou kunnen horen. Er zijn natuurlijk andere theorieën ontwikkeld in de loop der tijden... omdat er te veel getuigen verslagen zijn van mensen... die ...noorderlicht gehoord hebben. En dat is dat uh, het mogelijk is dat wanneer er sterk noorderlicht is... ...er op hetzelfde moment laagfrequente elektromagnetische radiogolven worden uitgezonden. En die bereiken ons natuurlijk ook met dezelfde snelheid als die van het licht. En dan zou het in principe mogelijk zijn dat die laagfrequente radiogolven ...in jouw nabije omgeving worden omgezet in iets wat je kan horen. En dat zou de mooie koppeling zijn tussen noorderlicht zien en horen op hetzelfde moment... En ben je daar zelf wel eens getuige van geweest? Ik heb het zelf nog nooit gehoord. Maar ja, wij zijn hier nu pas drieënhalf jaar, eh, bijna vier jaar bezig met het verschijnsel Noorderlicht. En de afgelopen vier jaar is de zon erg rustig geweest. We hebben hier erg vaak Noorderlicht, dat wel. Maar net niet sterk actief, kleurrijk en bewegelijk genoeg om mogelijk geluidsverschijnselen te veroorzaken. Dus het is een kwestie van wachten. Want de mensen die dat hebben meegemaakt, dat horen van Noorderlicht... en die dat hebben beschreven, die hebben dat allemaal gehoord... op het moment dat het heel erg heftig was, dat Noorderlicht. Ja, als ik die mensen interview en ik vraag aan die mensen... van wanneer is dat dan geweest, dan is het bijna altijd geweest in de jaren of rond een maximumactiviteit van de zon. Dus bijvoorbeeld 1990, 1989 of uh, 2001. En hoe reageren ze op die vraag? Praten ze graag over uh, hun ervaring van het, het horen van Noorderlicht? Hele stoere bouwvakkers die hier spullen zijn komen brengen... Uh, en zeiden van, ja, wat doen jullie hier? Een Polar Light Center, oh, interessant. En uh, nou ja, dan heb je het al heel snel over Noorderlicht natuurlijk... En dat mensen die zich dan durven te uiten in uh, ja, God, ik heb een keer een noordlichtsituatie meegemaakt en toen heb ik het gehoord. En die mensen worden over het algemeen zelfs emotioneel naar ons toe, omdat ze zich daar nog nooit over hebben kunnen uiten. My name is Laila Høge En I live here in Jægersborg uh, nearby the Light center. Uh, uh, first I thought it wasn't so very special. Eerst dacht ik dat iedereen het wel eens gehoord had, maar later begreep ik dat het heel bijzonder was. I have realized that we are a few that heard the Northern Light, and it's a very special thing to to hear. Yes, as I remember, it was when we were children and we were outside. Toen we nog kinderen waren en we buiten speelden en het was heel stil, hoorden we een keer een soort knisperend geluid. It's when de licht beweegt. Je kunt het zien op de sky and then you can hear en dan kun je een a geluid horen. En hoeveel mensen heb je inmiddels gesproken die het dan hebben beschreven? Nou echt al wel tientallen. En doordat wij hier uh, lezingen geven over het verschijnsel noorderlicht, dan zijn er regelmatig mensen die reageren op van ik heb het ook gehoord toen ik jong was. En wat bedoelen ze met Jong? Dat is dan voor heel veel mensen in de periode dat ze in het leger zaten. Dat ze militaire dienstplicht hadden. Uh, als je hier voor militaire dienstplicht bent... dan doe je in de winter ook oefeningen op hele afgelegen stille plekken in de bergen. Het moet zo koud mogelijk zijn. Dat zijn altijd groepen. En ik heb dus heel veel uh, verslagen van mensen... die tijdens militaire dienst op een afgelegen plek... in een groep met z'n allen naar noorderlicht hebben staan kijken en luisteren. En ze beschrijven ook allemaal hetzelfde geluid? Nee, de een zegt het is, uh, het is knits, knisperend. Uh, de andere noemt het ritselend. Uh, sommige mensen denken het ook een beetje te kunnen voelen... alsof het een beetje elektrisch, lucht elektrisch van aard is. Wat heb je tot nu toe gedaan om dat op te, op te nemen? Ik ben in het verleden, een aantal jaren terug... s'avonds laat, op het moment dat het het meest actief was... magnetisch actief ook... Met opnameapparatuur in een kistje naar afgelegen plekken getrokken. Want het moet windstil zijn. Ik moet niet het geluid van de zee horen. Dan ga ik dan s'avonds laat in een speciaal winterpak waarin je het niet koud krijgt heen. En dan maar lang uit in de sneeuw. Gewoon liggen kijken. Alleen al naar het zichtbare verschijnsel in de hoop van dat er, als je thuis komt, iets via die microfoons op de betreffende cassette-ricorder was opgenomen. Je hebt, je hebt dus de apparatuur. Je weet waar je moet zijn. Je weet wat voor moment je kan verwachten. Dus nu is het eigenlijk nog wachten op, op de zon, hè, dat die meewerkt. Ja, dan nog het, het, het, het bepalen van het moment waarop het mogelijk te horen is. Dat is ook nog wel moeilijk. En ik denk zelf, maar dat heb ik ook pas een jaar geleden ontdekt... af en toe is er een heel bijzonder... Uh, effect in Noorderlicht. En dat noem je pulserend Noorderlicht. En dan gaat het Noorderlicht echt als een soort van disco lights... in een periode van een seconde heel snel aan en uit. Dat is echt een ongelooflijk gezicht. Maar dat is over het algemeen s'nachts. Dus tussen twee en drie uur komt het het meeste voor. Tot nog toe heb ik alleen nog maar audio proberen te maken... zo voor en rond twaalf uur. En daarna dacht ik van nou, het is mooi geweest. Het Noorderlicht wordt wat minder. Ik ga weer naar huis. Nog niet op de hoogte van dat wanneer er pulserend noordenlicht is, er mogelijk laagfrequente elektromagnetische radiogolven worden uitgezonden. En dat is misschien het moment waarop ik in de toekomst vaker naar een bijzondere plek zal moeten gaan om opname te maken. Je hoorde Rob Stammes in gesprek met verslaggever Corlijn de Groot. En Rob heeft het geluid van het Noorderlicht nog niet waargenomen. Maar als hij de geluidsopname weet te maken... krijgen wij hem als eerste, heeft hij ons zelf beloofd. Frans Nik, zin om er naartoe te gaan, naar dat Noorderlicht? Ja, ik heb het Noorderlicht echt nog nooit gezien, laat staan, gehoord. Uh, ja, ik wil, daar, ik wil daar waanzinnig graag naartoe. En, en het mooie nieuws is dat nu dus de zon weer wakker is geworden... dat er alleen nog maar meer zonnestormen aankomen en nog heftiger... en dat het noorderlicht alleen maar uh, intenser gaat worden. Want dat denkt u wel? Van nou, We hebben nu eens een vlam gehad, nu, nu blijft het wel even verveegd. Ja, het, het, het, het laat zien dat die cyclus echt weer op, op, op stoom is gekomen. En uh, ja, er gaat gewoon meer, uh, meer gebeuren. Nou, meer over Noorderlicht. Noorderlicht was namelijk ook de titel van een uh, VPRO-wetenschapsprogramma. En in 2007 begon dat programma aan een bijzonder project samen met Ferdy van Beest, onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Econoom, goedavond. Goedenavond. U staat nu op de spreekwoordelijke zeepkist. Wat was ook alweer dat project waar Noorderlicht en de Radboud Universiteit in 2007 aan begonnen? En wat is de oproep die u nu wilt doen? Ja, we zijn inderdaad uh, in 2007 begonnen, uh, toen eigenlijk gewoon om te kijken van nou, wat zullen we eens gaan doen wat, waar we een, een leuk experiment mee kunnen doen met een, uh, met een hoge maatschappelijke relevantie. En, uh, op dat moment uh, zijn we uitgekomen zeg maar, bij de keuzes omtrent zorgverzekeringen. Dus uh, hoe maken mensen die keuzes? Want je mag elk jaar mag je veranderen van zorgverzekeraar. Dat werd ook aangemoedigd door onze overheid. Precies. Wissel van zorgverzekeraar krijgen ja. we marktwerking. En ja. dan wordt het uiteindelijk voor iedereen goedkoper. Dat is, uh, dat is de gedachte die erachter zit. Dat de competitie zou helpen in ieder geval om voor de consumenten een, een zo'n optimaal pro, uh, mogelijk product te creëren. Dat wil zeggen, het zij een beter product, dus dat er meer in een pakket zou zitten... Uh, dan wel een goedkopere prijs, uh, of een lagere prijs. Uh, alleen op dit moment lijkt dat een beetje weggeëpt. Dus uh, wat wij doen is in ieder geval inderdaad kritisch kijken naar het overheidsbeleid... zoals dat toen is ingezet. Uh, en we hebben daar uh, dus een eerste onderzoek uh, naar gedaan... Vorig jaar een tweede onderzoek is uh, gepubliceerd in uh, Economisch Statistische Berichten. En jullie onderzochten de motieven van mensen om al dan niet over te stappen. Precies. Nou, dat was eigenlijk de, Het eerste onderzoek was primair gericht om te kijken van waarom uh, waarom stappen mensen nu over. Uh, het tweede onderzoek was juist meer gericht op de vraag waarom stappen niet me, mensen niet over? Omdat het aantal overstappers, het percentage was ondertussen gedaald van ongeveer 20 naar, naar 3,5%. Uh, dus voor ons reden om niet meer te focussen op de overstappers... maar juist van waarom, uh, waarom stappen mensen niet over? Ja, zonder iets uh, te willen afdoen aan uw onderzoek... maar gewoon een schot voor de boeg. Is dat niet gewoon omdat mensen wel andere dingen te doen hebben... dan de hele dag te scrollen langs uh, zorgverzekeraars? Uh, dat kan. Uh, maar uit ons onderzoek blijkt ook dat er... Uh, er zijn eigenlijk van de mensen die niet overstappen... die kun je weer verdelen eigenlijk in twee grote groepen. Namelijk één groep die inderdaad... Die het eigenlijk helemaal niks interesseert. En die dus ook helemaal niet de intentie hebben om over te stappen. Uh, en je hebt een, een grote groep die wel de intentie heeft, maar die uiteindelijk niet overstapt. En dat kan zijn, uh, of bijvoorbeeld doordat de gepercipieerde premieverschillen te laag zijn, het uh, verschil in service, maar het kan ook zijn dat de informatie die ze vinden, dat die gewoon te complex is om goed te kunnen vergelijken. Hè? En om daarmee een goede keuze te kunnen maken. Ja, maar onze overheid ging ervan uit bij de invoering van het systeem dat wij allemaal heus wel in staat waren om tot een goed vergelijk te komen, dat we prima kunnen oordelen over de verschillen tussen zorgverzekeraars, en dat we rationeel zijn. Ja, zijn we dat allemaal wel? Nou ja, goed. Uh, ik, ik begrijp het overheidsbeleid wel. Al, alleen het is wel de vraag of het ook zo werkt. Uh, je kunt, uh, kunt simpele experimenten doen uh, over de vraag: uh, wil iemand bijvoorbeeld uh, uh, kiezen voor 80% van 4000 of uh, in één keer 3000 euro ontvangen? Dan kiest iedereen voor 3000. Terwijl als je natuurlijk zou blijven herhalen, is, is 80% van die 4000 best wel door meer. Kortom, ja, we zijn niet de... rationeel. Nou ja, ik, zo zou ik het niet willen noemen. Begrensd rationeel. Laten we het daar maar op houden. Begrensd rationeel. Maar ja, dat je bent... zie je dus ook in, in, zeg maar in, de, in de overstapbeslissingen. Ja, over begrensd rationeel gesproken. U verloot boekenbonnen. Ja. Vijf ja. stuks van 50 euro. Ja. Als mensen meedoen aan uw onderzoek. Hoe doen Precies. ze dat? Meedoen aan het onderzoek? Uh, nou, ze kunnen meedoen. Uh, ben jullie op de site op uh, labyrinth.nl. Uh, daar hebben jullie een prachtige voorpagina. Uh, daarboven staat een kopje met zonnevlammen, noorderlicht en verbale supercomputers. En uh, in de tweede Alinea staat een stukje over ons onderzoek. Uh, wat dus wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit. In mijn geval samen met Christian Lacoe en, uh, en professor Esther Mirjam Sent. En uh, de onderzoeksvraag die hier staat: want de hamvraag staat, waarom wisselen mensen nu wel of niet? Uh, die uh, geldt niet helemaal voor het onderzoek van dit jaar. Want daar, uh, uiteraard, okay, nemen we dat al mee. Labyrinth.nl kunnen ze een vragenlijst invoeren uh, ja. en 50 euro aan boeken willen winnen. Ja, ja, nou, ja. Ik dank maar... u wel, Ferdy van Beest. Oké, okay, fijne avond. Ook dank aan Jaap van den Herik, hoogleraar kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Tilburg, Frans Nick, zonder aan het Sterrenkundig Instituut in Utrecht, kunstenaar Afverheggen en koeltechnicus Erik Hogendoorn en Ferdy van Beest, dus, die u zo meteen hoorde. Dit was uh, Labyrinth. Voor deze week. We zijn er volgende week weer en dan is uh, Isolde Hallensleben ook weer terug van uh, vakantie. Nu op deze zender het journaal. Daarna Holland Dok Radio. Dank voor het luisteren. Ik wens u nog een hele mooie avond. Morgen om 7 uur de regen. De regen raakt op het begin. Je ligt in bed, je bent een kind, je weet niet beter en het ook Niet je laten scheten, stop je hoofd voelen in de weken. Jules Deelde. De regen ritselt in het riet. Ver... blijft plaats van de karikiet. Luister naar kunststof. De roerdomp wacht, geduldig als een paal, stut uit de nacht. Het regen, niet, het giet. Morgen om 7 uur, Jules Deelde. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Geen megastallen, maar modderpoelen.